Oh my god, ze hebben Kenny vermoord. Klootzakken. We staan hier bij het verhakkelde lichaam van onze goede vriend Kenny. Tot op heden uh, is het nog onduidelijk wat... Kylie, het st stond ermee. Kenny is wel dood, hè. Gaat het hier om dezelfde daderen als in de zaak Laura Pallemans? De sporen wijzen erop dat... Kylie, Kenny, een van onze beste vrienden is dood. Wat was dat? Ik weet niet, maar het kwam van die, die linkse gang, denk ik. Beste luisteraars, het lijkt er sterk op dat we meteen oog in oog zullen staan met de moordenaar of moordenaars van Laura Ballemans en Kenny. Ik blijf uiteraard live verslag uitbrengen en... Zijde jij dan? Na een äh, verfrissend slaapje in slot Ekelstein is Klaas Bavo op zoek naar het ontbijtbuffet en een stel schone lakens. Ik ben echt de weg kwijt. Ik zit nu op level 3 en ik moet naar level 4. Maar dan moet ik eerst de Dungeon Master Key hebben. En dat gaat niet zonder cheatcodes. Deze twee eens proberen. Hmm, de bibliotheek. Zou meneer Egelhout veel strips hebben? <hums> Bram Stoker, Edgar Allan Poe. H.P. Lovecraft. Pff, ik ken dat allemaal niet, hè. Hé, hey, een fotoalbum. Vakantie in Transylvanië, 1897. Maai, hij is geen haar veranderd, meneer Ekelhaft. 1943. Conferentie met Oberstoerzer... ...Jourke dat ...een of andere Duitser. Hé, hey, wie is dat grappig kindje? Mo, dat ben ik. Eik. Laura, zei jij dat? Ma, ze ziet er zo anders uit, zo, zo, zo verwilderd. Laura, je staat vol met schrammen, je zei bloeden. Wat is er gebeurd? Dat, dat Laura niet meer. Da, dat is. Iemand anders. Allee, kom. Gaat er nu niemand aan meisje helpen, of wat? Lara? Lara, alles oké okay met u? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Kylie, lopen. Kylie, voor de laatste keer. Wat is er te gebeuren met Laura? Uh, ja, ik, ik weet niet. Ze werd gewoon zot ineens. Uh, uh, hier naar links? Uh, nee, niet naar rechts. Ze die, die slaan haar niet weg. Ze slaan haar niet weg. Ze slaan haar niet in Lappel, ah, praat. Ah. Kylie. Kylie, wat zeg je? Dit is Kylie Kalligaar, live op de vlucht voor Laura Palamans. die blijkbaar getransformeerd is in een soort... Mijn rookt het vast. Eddie, help! Help! Help! Eddie, help! Sorry, Kylie. Ligaar, live vanuit de tolop, aanslot het slot Ekelstein.